7 uur. Het NOS-journaal. Doorald Megens. Alle gewonden van het busongeluk zijn geïdentificeerd. Mogelijk meer Nederlandse vrouwen lopen risico door PIP-borstimplantaten. Een Europees Parlement staat vanmiddag over meldpunt van PVV. Alle 24 gewonden van het busongeluk in Zwitserland zijn geïdentificeerd. Tot gisteravond was er nog onduidelijkheid over de identiteit van twee kinderen die in coma liggen. Van de 28 doden komen er 17 uit de Limburgse grensgemeente Lommel. Onder hen zijn zeven Nederlandse kinderen. Ouders van de slachtoffers en een Belgische regeringsdelegatie reisden gisteren af naar de plek van het ongeluk. Na verwachting worden de doden vandaag gerepatrieerd met twee vliegtuigen van de Belgische luchtmacht. De Belgische premier Di Rupo is vannacht al teruggekeerd naar België... nadat hij bloemen had neergelegd op de plaats van het ongeluk, samen met de president van Zwitserland. Koningin Beatrix en premier Rutte hebben hun medeleven betuigd... net als de Amerikaanse president Obama. Scholen in België houden morgen een minuut stilte... voor de slachtoffers van het busongeluk. In Nederland zijn vermoedelijk meer vrouwen die risico lopen... door borstimplantaten van het Franse bedrijf PIP dan bekend. Uit onderzoek van het tv-programma Zembla... blijkt dat PIP al sinds 1997 met gevaarlijke implantaten werkte. Tot nu toe werd steeds uitgegaan van 2001. De Inspectie voor de Gezondheidszorg roept nu ook vrouwen op die tussen 1997 en 2001 PIP-implantaten hebben gekregen om zich te laten controleren. Volgens de inspectie zijn er daarvan in Nederland 2700 verkocht. Oud-werknemers van de importeur zeggen dat het er zeker 5000 zijn. Het Europees Parlement stemt vanmiddag over een motie waarin het PVV-meldpunt over Oost- en Midden-Europeanen wordt veroordeeld. In een resolutie wordt de website discriminerend genoemd. Ook wordt premier Rutte nadrukkelijk opgeroepen... het te veroordelen en er afstand van te nemen. De resolutie komt van alle grote partijen in het parlement in Straatsburg. Naar verwachting zal de overgrote meerderheid ermee instemmen. Onder de opstellers van de resolutie zijn de Christendemocratische fractie... waarvan het CDA deel uitmaakt... en de liberale fractie waarin de VVD is vertegenwoordigd. Rutte is niet verplicht om te reageren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 In China is Bo Zilai ontslagen als partijsecretaris van de miljoenenstad Chongqing. Bo werd beschouwd als kandidaat voor de landelijke politiek. Zijn positie begon te wankelen toen de politiechef van Chongqing werd betrapt bij het Amerikaanse consulaat. Dat leidde tot speculaties dat de man naar het westen wilde overlopen. Omdat de politiechef een vertrouweling was van Bo pakte de kwestie ook voor hem negatief uit.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 In het zuidoosten van Peru zijn drie doden gevallen toen een betoging tegen de regering uit de hand liep. Duizenden mijnwerkers protesteerden tegen de manier waarop de overheid optreedt tegen illegale goudzoekers. De betogers blokkeerden wegen en bruggen waarnaar de oproerpolitie ingreep. Leger en politie in Peru treden hardop tegen illegale goudzoekers omdat er veel schade wordt aangericht aan het regenwoud. Ook komen schadelijke stoffen in het water terecht die bij het goudzoeken worden gebruikt. Het gaat onder meer om kwik. Het weer. De temperatuur ligt nu net boven het vriespunt. Nu komen nevel en mist voor. Die lossen vanochtend snel op. En dan volgt een dag met veel zon en een zwakke zuidwestenwind. Middagtemperatuur komt uit tussen 13 graden in het noorden en 18 graden in het zuiden. Ook morgen nog redelijk wat zon bij zo'n 15 graden. AWB Verkeersinformatie. Alles bij elkaar. 20 kilometer file. Eigenlijk maar eentje die opvalt na een ongeluk op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Knopend Velperbroek, 8 kilometer, maar inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open.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 NOS Radio In journaal Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over zeven. U hoort het in het journaal. Ook voor vrouwen die voor 2001 de Franse pep implantaten kregen, lopen een ernstig gezondheidsrisico. Het gaat om honderden vrouwen. Straks de inspectie in onze uitzending. We gaan eerst naar het verdriet van België. Het is natuurlijk daar de dag na de busramp. We gaan gelijk naar onze correspondent Joris van Poppel. Die is in Lommel, daar in de buurt van de school waar de meeste kinderen vandaan kwamen. Joris, hoe is het daar vanochtend? Worden daar nog steeds bloemen gelegd? Ja, de kaarsjes branden nog bij het Maria-beeldje dat voor de kerk staat. En die kerk staat weer naast de getroffen school. Het is een hele kleine gemeenschap hier. En voor die school nog steeds bloemen en daar branden de kaarsjes nog. En zijn er weer bloemen bijgekomen natuurlijk. De media is gevraagd op gepaste afstand te blijven. Dus ik sta op een paar honderd meter uh, van die school. Uh, over een uurtje zullen er hier de kinderen uh, ja, die dat willen, uh, familieleden die dat zien zitten, die kunnen hier uh, weer langs gaan komen op de school. Inmiddels begrijpen wij, zijn alle lichamen geïdentificeerd. Wanneer zullen ze naar België worden overgedragen? Wat is daarover bekend, Joris? De, de Belgische regering stuurt vandaag in ieder geval twee vliegtuigen om lichamen op te halen. Hoe snel dat gaat, is nog niet bekend. De premier Di Rupo die kwam gisteravond terug in België. Die zei dat hij in ieder geval verwacht dat de lichtgewonde slachtoffers dat die, uh, vanavond alweer uh, terugkomen hier. Uh, ja, de lichamen, dat is nog, dat is nog onduidelijk. Uh, ik begrijp ook dat de, de ouders in Zwitserland. nog niet alle ouders hebben uh, de lichamen uh, gezien. Uh, die hebben identificatie uh, gedaan op basis van foto's. En die ouders zullen deze ochtend in Zwitserland ook uh, voor het eerst uh, nou, hun, hun, hun, het lichaam van hun kind zien. Die Rupo heeft gisteren natuurlijk ook een dag van nationale rouw aangekondigd. Is al bekend wanneer dat zal zijn? Nee, dat is nog niet bekend. Het is eerst tijd voor intieme rouw, uh, zeggen ze hier. Dus uh, in kerken, in scholen, in families. En daarna uh, nationale rouw. Dat zal over een paar dagen zijn. De regering wil ook heel graag in overleg met de families uh, overleggen over die, uh, over die dag. Hoe dat eruit moet zien. Uh, wat voor een soort herdenking uh, er moet komen. In Lommel hier vanavond is er al wel een gebedswaken in die kerk uh, die, ik, uh, die ik daar zie. Uh, dat zal om 7 uur zijn. Er worden ook buiten televisieschermen neergezet. Omdat ze wel heel veel mensen uh, verwachten hier. Goed. Dankjewel, uh, Joris. Verderop in Lommel is Mino Remmers binnen bij een uh, tankstation... waar de mensen vanochtend het laatste nieuws uh, uit... en over dat ongeluk in Zwitserland ja. tot zich nemen, Maino. Onpeilbaar verdriet, het nieuwsblad. Met, eigenlijk, dit zijn alle foto's, hè? Ja, ja dit zijn alle uh, de foto's van die mensen... die die, die, die, die portretjes moeten opzetten, zeker. Hè? Ja. 28 doden, 24 gewonden, onpeilbaar verdriet staat erbij. De krant staat eigenlijk vol met, met foto's. Ja. Ik merk ook dat iedereen kent elkaar, hè? Iedereen kent wel iemand die ook een dochter of een zoon had. Een gehuchte, zo gezegd, hè, van hier van Lommel, hè, zo gezegd, hè, kolonieën. Kolonie, hè. Wij wonen hier nu nog in de wijk, hè, zo gezegd, en we kennen praktisch iedereen. Hè. Iedereen kent iedereen hier, hè. Dat, is niet, hè? dat kan natuurlijk ook een voordeel zijn. Ja. Voor, voor de komende tijd, de oh, maanden. Ja, er, ja, ja we de mensen te steunen, en zo is het ook goed, hè? Ja, want ze gaan nu rolregisteren leggen hè, in, in de school in de kolonie en dan hier in Londen op, op een stadhuis. Hè. Ja. Er is ook een uh, condoliansregisteren, uh, gaat er open deze ochtend. Gaat u daar nog naartoe? Jawel, ik ga er nog uh, een dingetje uh, leggen ook nog, hè. ja. Een uh, kaartje leggen op, of schrijven, in het boek, Nou ja, oh, ja. Ja, maar ja. Heel veel verdriet hè, is er, mensen. Tja. Ja. Het is echt het gesprek van de dag, ook hier. Ja, u hebt, u hebt ook al de krant. Ja, het is, het, iedereen heeft het erover, hè? Maar dat is... Nee, hier ook mensen die uh, ja, de krant pakken. Hier ook het laatste nieuws wat uh, gepakt wordt. U wilt toch de foto's zien? Ja, triest. Oh, ik heb ook kleine kinderen. Komt het heel dichtbij, hè? Ja, kom. Ja, hier en daar valt het echt wel stil. Daar aan het tafeltje waar normaal druk gepraat wordt met elkaar. Over voetbal of over uh, de laatste buurtroddels. Maar nou zijn er mensen die eigenlijk hier staan te wachten om opgepikt te worden om te gaan werken. Even naar binnen komen, snel de krant pakken. En eigenlijk ook weer zwijgend vertrekken, want ja, wat moet je ermee? De kolonie vlak over de grens. Goedemorgen mevrouw. Ja, u pakt ook de krant. Ja, maar ik, moet, uh, ik zou graag het Belang bij Limburg willen. Ja. Maar ik weet niet waar die ligt. Wat een ochtend, hè? Ja, echt, hè. Verschrikkelijk. Ik vind het uh, voor die mensen heel erg. Absoluut. Kent u zelf ook mensen hier in de buurt die kinderen hebben die in de bus zaten? Ja, familie Molemans. Die hebben uh, een dochtertje verloren. Ja, heel erg. En die komen straks terug natuurlijk, hè? want ze zijn nu daar. Ja, absoluut. Wat kan de buurt doen voor die mensen? Meevoelen. En voor de rest zou ik het niet... Uh, de mensen zoveel mogelijk met rust laten, vind ik. En uh, meevoelen. Dat is mijn mening. Daar ligt hier, geloof ik, de krant. Met een... Foto op de voorkant, belang van Limburg, zonder advertenties vandaag. En een oprechte deelneming en veel sterkte aan alle families door de redactie. Mijn Remmers vanuit Lommel en ook in Nederland staan de kranten vol. Alle voorpagina's hebben de foto van de bus. De bus die dat tragische ongeluk in Zwitserland beleefde. Twaalf minuten over zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het begon een jaar geleden in de Syrische stad Dera, de opstand tegen het regime van president Assad. En nu, een jaar later, zijn er volgens de Verenigde Naties... al meer dan 7.500 mensen gedood. Veel Syriërs vloegen ook op de vlucht... en wonen zodoende al een jaar als vluchteling in een ander land. Zo moet het er precies een jaar geleden ook uitgezien hebben. Groene heuvels, dat we zeggen heuvels die na de winter groen beginnen te worden... en de eerste amandelbomen die in de bloei schieten... Dorpjes, overal. En als je niet eerst op de kaart gekeken hebt, is het eigenlijk niet mogelijk om te weten of je nou Libanese dorpjes ziet of Syrische dorpjes. Syrië hij, uh, tariban, uh, hon, Akhtar. Die dorpjes daar boven op de heuvel, dat is al Syrië, zegt Abdallah. Zelf komt hij 13 kilometer verder over de grens uit Baba Amr, de wijk in Homs waar zo zwaar gevochten is. Hallelujah, vier Arbayal. you all came together in one group. Anna, Negen maanden zitten we hier al. Eerst ben ik gekomen, toen mijn broer, toen twee ooms en inmiddels zitten we hier met vier gezinnen in dit huis. Maar we We kunnen in de We kunnen in de de Dit had ik een jaar geleden niet gedacht. We hoopten dat het zou gaan zoals in Tunesië. Dat we snel meer vrijheid zouden krijgen. Meer ruimte, dat was het enige wat we wilden. Ja, ja, ja. Een... Maar in een jaar is er dus heel veel veranderd... bespreken we met een groepje mannen. Of eigenlijk toch ook weer heel weinig, want nog steeds zitten ze hier. Sommige mensen, die ik in een noodopvang van de Verenigde Naties spreek... even verderop in het dorp, die zitten hier al elf maanden. Nou ja, deze gezinnen dus acht, negen maanden. En ze kunnen voorlopig nog niet terug, daar zijn ze het over eens. Maar ik stel ze de vraag, en dan met name Abdallah wat als je terugkomt kun je nog samenleven met de mensen die jou en je gezin dit hebben aangedaan We hebben in Homs het een altijd samengeleefd, ook met de alawieten ik heb daar op zich geen problemen mee het zijn immers ook moslims maar nu ik weet het niet. In elk geval moeten de mensen die dit op hun geweten hebben... samen met Assad direct vertrekken. Hopelijk dat de Verenigde Naties nog iets kunnen doen. Dat die bemiddelaar Kofi Annan wat bereikt. Maar de hoofden om hem heen worden geschud. Niemand die daar echt in gelooft. Niemand die denkt dat ze een jaar nadat de opstand begon... snel naar huis kunnen. reportage van onze correspondent in de regio, Sander van Horen vanuit Libanon. Zo dadelijk, de Russische band Pussy Riot houdt de gemoederen in het land flink bezig. Twee jonge bandleden zitten al dagen vast vanwege godslastering. Hoort u zo meer over. Eerste verkeersinformatie, John Bakker. Uh, de, het valt allemaal reuze mee nog steeds. Nog geen 25 kilometer bij elkaar. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwoude, 5 kilometer... Na een ongeluk op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem... bij knooppunt Velperbroek, 8 kilometer. Alle rijstroken zijn wel weer open. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij Amersfoort, 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is nog niet klaar met de PIP-borstimplantaten. De Inspectie voor de Gezondheidszorg roept een nieuwe groep vrouwen op... om zich te melden bij hun arts. Uit onderzoek van het televisieprogramma Zembla... blijkt dat ook vrouwen die voor 2001 de Franse implantaten kregen... een ernstig gezondheidsrisico lopen. Hoofdinspecteur José Hansen van de inspectie, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn de risico's? Uh, dat is niet helemaal bekend... omdat de, de effecten van die siliconencel van industriële kwaliteit... anders zijn dan van medische kwaliteit, dat weten we niet. En daarom is het goed om vrouwen te controleren of, er, uh, of ze gescheurd zijn, of ze lekken. En overleg met de arts uh, misschien de ex eruit te halen. Maar begrijp ik goed dat u niet weet of de gel die voor 2001 gebruikt werd... eventueel ook kanker kan veroorzaken zoals dat bij de andere implantaten is? Kanker is, uit, is niet aangetoond. Dat, uh, is eind vorig jaar is dat even spra sprake van geweest bij, in Frankrijk, maar dat is niet aangetoond? Wat zegt u? Nooit aangetoond. Nee, is niet aangetoond. Uh, wat we hebben gedaan is, we hebben tot nu toe de vrouwen die uh, na 2001 een implantaat hebben gekregen, hebben we opgeroepen. Via de ziekenhuizen, maar ook rechtstreeks. Uh -huh. Nu blijkt dat er ook al voor 2001 gefraudeerd is. En daarom uh, hebben we besloten om de ziekenhuizen en particuliere klinieken te vragen, ook de vrouwen van voor 2001 op te roepen. Hoe kan dat dat, dat nu pas blijkt? Nou, wij zijn er in uh, Europa, en dat is het Europees systeem, ervan uitgegaan dat de Fransen hun werk deden. En dat betekent dus dat zij voor Europa keken. Nu blijkt dat de Franse autoriteiten uh, gekeken hebben vanaf 2001, maar uit publicaties, en die heeft Sembla uh, gevonden, uh, is gebleken dat uh, ook voor 2001 al gefraudeerd werd. Ja, wat eters is begrijpelijk, hè? want in Frankrijk was het voor 2001 verboden om dit soort implantaten te gebruiken. Frankrijk had een verbod op siliconenborstimplantaten tot 2001, ja. ja nu kwam ze helemaal erachter dat de eigenaar van de fabriek heeft verklaard... dat hij al zeker sinds 1997 industriële siliconen gebruikte. Hoe komt het dat we daar ja, nu pas met z'n allen komen? Want het is toch ook uw taak, neem ik aan, om daar extra op te letten? Nou, we, hebben, uh, we hebben met elkaar afgesproken dat we elkaar informeren... de nee. inspectiediensten uh, in de 27 lidstaten. In dit geval heeft Frankrijk alle andere Europese landen geïnformeerd. Inclusief ook nog een aantal andere landen buiten Europa. En hebben dat gedaan met de blik van vanaf 2001. En nu blijkt dat dat niet terecht is dat er ook al voor 2001 gefraudeerd is. En dat betekent dus dat je voor de zekerheid in ieder geval ook de vrouw van voor 2001 moet oproepen. Ja, maar waar ligt dan de schuld? Ligt dat buur bij de fabriek of ook bij de inspectie in Frankrijk? Uh, de, de fabriek sowieso, want die hebben willens en wetens gefraudeerd. Dat, uh, dat wordt uh, langzamerhand ook duidelijk. Dat is echt willens en wetens ook de, de goedkeurende instantie die daar op bezoek kwam om de tuin geleid. Verder hebben de Fransen, die hadden beter moeten kijken, de Franse autoriteiten, absoluut. Een onderzoek van Zembla blijkt ook dat de importeur zegt uh, heel veel implantaten te hebben verkocht. In Nederland, meer dan de inspectie weet. K komt u er ooit achter hoeveel vrouwen daarmee rondlopen? Nou, dat weten we niet en uh, daarom vragen we de ziekenhuizen en de particuliere -klinie klinieken om de vrouwen op te roepen. Want het, het blijft een debat hoeveel uh, implantaten er zijn. Ja. Wij zijn ook met, uh, en dat, die, die uh, lijst hebben we voorgelegd destijds aan het bedrijf, uh, tot een bepaald aantal gekomen. Er circuleren nu hogere aantallen en ik denk dat het goed is om de vrouwen op te roepen via de ziekenhuizen en de particuliere -klinie klinieken. Ja, dus de ziekenhuizen, de ziekenhuizen zegt u, moeten het ook weten welke vrouwen die implantaten hebben gekregen? Ja, dat zal uh, niet gemakkelijk zijn, want het zal in het dossier staan. En als ja, het goed is, hebben vrouwen zoeken. ook een labeltje meegekregen waarop staat welke implantaten ze hebben gekregen. Mevrouw Hans, u gaf al aan, kanker is nooit aangetoond, het krijgen van kanker door die gel. Waar kunnen vrouwen wel last van krijgen? Ja, het is lokale irritatie en dat er, dat er harde, uh, harde implantaten komen... en een uh, vervelend gevoel. En dat is in een, een bepaald percentage, maar dat geldt voor alle uh, siliconen borstimplantaten. In dit geval, omdat we niet weten wat de effecten zijn... Uh, van die industriële cel wordt er ja. gewoon, zeker voor het onzeker gekozen, om te controleren en in, dat, in overleg met de arts te kijken wat het beste is. Goed. Hoofdinspecteur José Hansen van de Inspectie, dank u wel. Graag gedaan. Twee jonge vrouwen zitten al tien dagen vast in een Moskouse cel op beschuldiging van godslastering. Ze zijn lid van de omstreden punkband The Pussy Riot, die de publiciteit bepaalt niet schuwt. Arrestatie heeft veel discussie losgemaakt over de steeds grotere invloed van de Russisch-orthodoxe kerk in Rusland. Iedereen die wel eens in Moskou geweest is, kent de Christus de Verlosser-kathedraal. De enorme witte blikvanger met zijn gouden koepels staat aan de oevers van de Moskou-rivier. Eind februari klonk er in plaats van kerkgezang dit. Drie vrouwen met felgekleurde bivakmutsen, lid van de punkband Pussy Riot, zongen vanaf het altaar het lied. Heilige Maagd Maria, stuur Poetin weg. Het was niet het eerste controversiële optreden van de dames. Eerder traden ze illegaal op op het Rode Plein met het lied Poetin zeikt over zichzelf. De feministische band ontstond pas een paar maanden geleden nadat Vladimir Poetin aangekondigd had opnieuw president van Rusland te willen worden. Het kenmerk van Pussy Riot zijn de bifatmutsen in alle kleuren van de regenboog... die de anonimiteit van de vrouwen moeten garanderen. Ook bij de spaarzame interviews die ze gaven blijven de hoofddeksels op. In het regime het alle optredens van de anti-Poetin-band zijn op illegale plaatsen, zo staat ook op de website van de band. En ze zijn bedoeld om aandacht te vragen voor wat zij noemen het autoritaire regime onder leiding van Vladimir Poetin. Zelf kan hij het optreden van de dames maar matig waarderen. Poetin bood alle gelovigen die door de Pussy Riot dames gestoord werden... in hun gebed in de kerk zijn excuus aan. In optreden in de Christus de verlosser kathedraal zitten twee bandleden vast. En dat blijven ze, tot hun rechtszaak begint, zo oordeelde de rechtbank. Ze worden onder andere beschuldigd van blasfemie en kunnen in het uiterste geval tot maar liefst zeven jaar zelf veroordeeld worden. Voor- en tegenstanders vliegen elkaar nu in de haren over de strenge aanpak van de feministische bandleden. Dat zijn niet april. Het is belachelijk dat ze straks twee maanden vastzitten voor een optreden in de kerk, vinden aanhangers. De vrouwen vormen geen bedreiging voor de samenleving en het zijn moeders met jonge kinderen. Dat ze niet voor hun kinderen kunnen zorgen als ze vastzitten, dat hadden ze eerder moeten bedenken, menen tegenstanders, waaronder vertegenwoordigers van de Russisch-Orthodoxe Kerk. Het is terecht dat ze vastzitten voor dit schandalige optreden, zo oordelen zij. Maar de orthodoxe kerk is het onderling niet eens. Een gematigd deel van de kerk pleit juist voor embarmen met de gevangenen. De twee vrouwen zelf die vastzitten zeggen overigens helemaal geen lid te zijn van de groep. En zijn in de gevangenis in hongerstaking gegaan. En bewijzen dat ze wel degelijk lid zijn van Pussy het is moeilijk. Want door de bifatmutsen zijn ze nooit herkenbaar geweest. De rechtszaak tegen de vermeende bandleden begint 21 april. Pussy Riots en onze correspondent in Moskou, Kisha Hekster, vertelde daarover. Lekker muziekje. Zes minuten voor half acht is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Uiterlijke kenmerken van een verdachte spelen een rol bij het bepalen van de straf. Dat blijkt uit onderzoek van drie criminologen van de Universiteit Leiden. En we spreken één van hen, Hilde Wermink. Goedemorgen. Goedemorgen. Mevrouw Wermink, om welke uiterlijke kenmerken gaat het dan? Waar moeten we aan denken? Nou, Waar wij in dit onderzoek naar hebben gekeken... is of iemand er Nederlands uitziet of dat iemand er buitenlands uitziet. En wat heeft u vervolgens um, gevonden? Nou, Wat we hebben gevonden is dat um, mensen die er buitenlands uitzien... Maar de Nederlandse taal spreken. Die, worden, die hebben meer kans op een onverwaardelijke gevangenisstraf dan mensen die er Nederlands uitzien en Nederlands spreken. Maar de mensen die de grootste kans hebben op een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. dat zijn mensen met een buitenlandse uiterlijk. die ook niet de Nederlandse taal spreken. En daarnaast hebben we gevonden dat uh, de kans op een onverwaardelijke gevangenisstraf. voor vrouwen lager is dan voor mannen. En met betekent dat feit konden wij geen significant verschil vinden. Hm. En maakt het ook nog iets uit waar de verdachten berecht werden? Um, nou, ik heb in, we hebben in dit onderzoek eerst gekeken... wat gebeurt er nou als we gewoon het zo in één model stoppen? En we hebben wel gecontroleerd voor verschillende um, rechtbanken... want er zijn wel verschillende rechtbanken bezocht. Maar ik heb, we hebben het niet uitgesplitst naar... Uh, verschillende modellen ge gedraaid zeg maar, naar uh, verschillende rechtbanken. Hmm. Uh, hoe moet ik me dit onderzoek voorstellen? U heeft een aantal kenmerken genoteerd. Ik denk dan aan huidskleur. En vervolgens heeft u. Zit er durven? Uh, ja, we hebben uh, een observatielijst samengesteld. waarin uh, kenmerken. waarop kenmerken stonden die gescoord moesten worden. En wat voor kenmerken dus moeten we denken dan? Uh, nou ja, dat gaat dan dus om of de. Of de verdachte een man of een vrouw was, waar de, waar de zitting plaatsvond, uh, of, er, of er spijt is betuigd. Ja, maar als ik even denk of, aan, aan uh, buitenland of niet? Ja, um, met, dat is wel een goed punt ook, inderdaad. Want met buitenlandse uitdruk of Nederlandse uiterlijk zou je in eerste instantie denken dat het misschien wat moeilijker is. Ja. Aan het begin van elke zitting wordt ook het geboorteland uh, opgeroepen, of omgeroepen van de verdachte. En aan de taal die iemand spreekt kun je ook al merken... of iemand Nederlands is of niet. En in de gevallen dat het onduidelijk was... want dat kan natuurlijk ook plaatsvinden... zijn de observanten duidelijk geïnstrueerd dat ze niet moesten scoren. Dus de mensen waar het onduidelijk was... die zijn ook niet meegenomen in de resultaten. Hm. Maar hoe lastig is het sowieso om uh, te turven... als we het zomaar even mogen noemen... want de, de criminele feiten die zijn begaan... ja, dat, is, dat verschilt natuurlijk heel erg. Er zit altijd ja. verschil tussen. Inderdaad, dus... Um, wat je krijgt in, um, in dit onderzoek, en dat geldt voor alle onderzoeken in saf metingen. en ik denk over het algemeen, dat je altijd een model krijgt van de werkelijkheid. Dus je kunt nooit alle kenmerken opnemen um, die, die van belang zouden kunnen zijn. En in een saf metingsonderzoek is dat heel moeilijk, omdat zoveel kenmerken een rol spelen. En daarom probeer je de belangrijkste kenmerken wel mee te nemen. En we hebben dus een indeling gemaakt op basis van het type delict, maar. Vervolgens hebben we niet uh, nog meer informatie over het de delict. Bijvoorbeeld om te kijken naar de ernst. Opvallend is dat u dus heeft gevonden dat er een verschil is... In, in, ja, of, je, of je buitenlands bent of niet, of je man of vrouw bent. Uh, maakt het nog ja. uit of je spijt betuigt? Want dat wordt altijd belangrijk gevonden, hè? dat je inzicht toont in je eigen gedrag. Ja, inderdaad. Ja, we hadden ook verwacht inderdaad, dat dat een rol zou spelen... maar in dit onderzoek vinden wij dat het geen effect heeft. Dat is opmerkelijk, lijkt ja. mij. Ja, inderdaad. En wat je wel ziet, ook in eerder onderzoek met betrekking tot spijt, is dat het in sommige onderzoeken wel gevonden wordt, en in andere onderzoeken ook niet. En dan kan het dus misschien zo zijn dat het alleen bij bepaalde type delicten geldt, maar niet als we alles uh, bij elkaar nemen, zoals in dit onderzoek is gebeurd. Ja, u stelt dat rechters waarschijnlijk zichzelf er niet van bewust zijn dat ze het doen. Het mag natuurlijk ook niet. Je mag geen verschillende straffen opleggen. Wat adviseert u nou om dat te voorkomen? Um, nou, ik denk dat in ieder geval het doel van dit onderzoek was om meer inzicht te geven in waar een straf op gebaseerd wordt. Ja. En ik denk dus dat een belangrijk onderdeel ook al is dat de rechters zich bewust worden van de kenmerken die blijkbaar een rol spelen in de straftoemeting. En ik denk dat het naar aanleiding van dit onderzoek goed is dat er een discussie ontstaat over wat kunnen we, wat kunnen we hier nou aan doen? Moeten we hier iets aan doen? Um, en op welke manier uh, gaan, kunnen we dat laten plaatsvinden? En ik denk dat ik niet... De enige bent zeg maar, die, uh, die dat gaat bepalen. Omdat het dan misschien ook meer gaat over mijn mening. In plaats van een duidelijke uitkomst van mijn onderzoek. Goed, het is in ieder geval goed dat ze het weten. Criminoloog aan de ja. Universiteit van Leiden, Hilde Wermink. Hartelijk dank voor uw toelichting. Bedankt. Goedemorgen. Doei. Mag ik u eens vragen? Wat doet uw verzekeringsmaatschappij voor u?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 1888, nummerinformatie. Als je opeens een nummer nodig hebt, van KPN, 80 cent per minuut. Radio 1. Het NOS-journaal. Gewonde busramp geïdentificeerd, en mogelijk meer vrouwen met gevaarlijke borstimplantaten. Halft geweest. Goedemorgen, ik ben Doral Megens. Alle 24 gewonden van het busongeluk in Zwitserland van dinsdagavond zijn geïdentificeerd. Over de identiteit van twee gewonden die in coma liggen was nog onduidelijkheid. Ook de soms gruwelijke identificatie van de doden gaat door, zegt deze VRT verslaggever. Identificatieteams zijn naar het hotel geweest waar de ouders verblijven en hebben de ouders daar koppel per koppel uit de groep gehaald en hen de foto's getoond van de kinderen. Ook kledingstukken, armbandjes... om op basis daarvan uh, tot identificatie over te gaan. Want blijkbaar was dat zeer moeilijk. Die kinderen waren verminkt. Gisteravond werd in Leuven een waken gehouden... voor alle slachtoffers van het busongeluk. Wij denken aan onze kinderen. Wij denken aan alle slachtoffers. Ook aan de buschauffeurs die overleden zijn. De Belgische premier Di Rupo heeft gisteravond op de ramplek... in Zwitserland bloemen gelegd. Koningin Beatrix, premier Rutte en ook de Amerikaanse president Obama... hebben hun medeleven betuigd. Morgen wordt op scholen in België een minuut stilte gehouden... voor de slachtoffers. In Nederland zijn waarschijnlijk meer vrouwen die risico lopen... door borstimplantaten van het Franse bedrijf PIP dan bekend. Tot nu toe werd gedacht dat PIP sinds 2001... met gevaarlijke implantaten werkte... Maar volgens het televisieprogramma Zembla gebeurde dat al sinds 1997. De Inspectie voor de gezondheidszorg doet daarom een oproep. Dat is ook de reden waarom wij nu de ziekenhuizen en de privéklinieken weer vragen: wilt u de vrouwen die voor 2001 een borstimplantaat van m implants of PIP hebben gekregen, oproepen om zich te laten controleren en in overleg met de arts eventueel te explanteren, eruit te laten halen? Volgens de inspectie zijn in Nederland 2700 van de gevaarlijke implantaten verkocht. Oud-werknemers van de importeur gaan uit van veel meer. Die zeggen dat het gaat om zeker 5000 implantaten. Het Europees Parlement stemt vanmiddag over een motie... waarin het omstreden PVV-meldpunt voor Oost- en Midden-Europeanen wordt veroordeeld. Premier Rutte wordt in de motie opgeroepen zich te distancieren van het meldpunt. Na verwachting wordt die motie aangenomen, maar Rutte is dan niet direct verplicht om te reageren. En hij heeft tot nu toe gezegd dat het meldpunt een initiatief is van de PVV en niet van de overheid. In China is Bo Zilai ontslagen als partijsecretaris van de miljoenenstad Chongqing. Bo werd gezien als groot talent en kandidaat voor de landelijke politiek. Maar zijn positie begon te wankelen na een misstap van Bo's vertrouweling, de politiechef van Chongqing, zegt correspondent Wouter Zwart. Die politiebaas, daar gebeurde afgelopen maand iets heel vreemds mee, die rende ineens naar het Amerikaanse consulaat. Hij heeft daar een dag en een nacht gezeten en we gaan zeer sterk terug dat deze man heeft geprobeerd om te vluchten naar Amerika. Dat is niet gelukt. Maar ja, de gevolgen zijn nu dus wel duidelijk dat uh, de meneer Bo Xilai uh, als eindverantwoordelijke daar dus verantwoordelijk wordt voor gehouden. En nu is hij dus ineens ook uit zijn functie opgeven. Bo werd onder meer genoemd als toekomstig lid van het staande comité van de Communistische Partij van China. Vijf Nederlandse universiteiten staan in de top 100 van beste universiteiten ter wereld. Het gaat om de TU Delft, de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Utrecht en de Universiteiten van Leiden en Wageningen. En hoewel geen van die vijf Nederlandse universiteiten bij de eerste 50 zit, zegt de hoofdredacteur van het blad Times Higher Education dat Nederland best trots mag zijn op zoveel goede universiteiten. De lijst wordt aangevoerd overigens door de Amerikaanse Harvard University. Dat was nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het belooft vandaag een mooie lentedag te worden met weinig wind, veel zon en aangename temperaturen. Nou, op dit moment is het qua temperatuur nog niet echt aangenaam. In het oosten en zuiden vriest het namelijk 1 tot 2 graden. In Groningen ligt de temperatuur enkele graden boven 0. Verder is het met uitzondering van het noordoosten overal helder. Ook is het nevelig en komen hier en daar een aantal mistbanken voor. En plaatselijk is het zicht minder dan 200 meter. In de loop van de ochtend lossen de mistbanken en nevel op en rest een vrij zonnige ochtend. Ook vanmiddag is het ronduit zonnig en de temperatuur loopt rap op. Het wordt zo'n 14 graden in de noordelijke provincies, tot 17 à 18 graden in het zuiden. Daarbij staat er een zwakke wind uit het zuiden. Morgen vrijdag dan is er al wat meer bewolking aanwezig, maar ook de zon zien we nog wel verschijnen. Het blijft droog en het wordt een graad of 16. In het weekend eh, wordt het geleidelijk aan meer bewolkt... Eh, neemt de kans op regen toe en wordt het ook minder zacht. ANWB Verkeersinformatie, 15 files, 55 kilometer bij elkaar. En dat is wat minder dan gebruikelijk om deze tijd. Eigenlijk maar eentje die opvalt op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen Beek en knooppunt Velperbroek, 11 kilometer na een ongeluk... maar alle rijstroken zijn weer open.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 9 minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Volg ons via internet, via NOS.nl of reageer via Twitter, het NOS Radio 1. Vandaag treedt prins Willem-Alexander in de voetsporen van de Nederlandse zeeheld, admiraal Michiel de Ruiter. Hij vaart namelijk later deze ochtend met een marineschip de rivier de Theems op naar Londen. En zal daar een belangrijke militaire trofee overhandigen: De versiering van de achtersteven van de Royal Charles. Dat was het vlaggenschip van de Engelsen dat admiraal de Ruiter buit maakte in 1667. Correspondent Arjen van der Horst ging terug naar de plek waar de Ruiter door de ketting over de rivier brak en zijn belangrijke slag sloeg. Dit so is de at the kastel. Dit is waar het allemaal we staan boven op Upnor Castle aan de rivier de Medway en dit is waar het allemaal gebeurde 350 jaar geleden. Can you tell me where the chain would have been? Well, the chain effectively went from here, across the river. En natuurlijk hebben we het over die befaamde ketting die de Engelsen over de rivier hadden gespannen. And the chain was the only principal defence that the dockyard had um, against the. Uh... Dutch fleet on its way up the medway. Richard Holsworth kan er met smaak over vertellen. Hij is de beheerder van het project dat de geschiedenis van deze plek levend moet houden. Vanaf het kasteel zien we nu plezierbootjes dobberen in de rivier. Maar in 1667 lag hier de voltallige Engelse vloot in het water. En Precies op deze plek brak Admiraal de Ruiter door de ketting heen. They uh, took the Royal Charles and carried on up to the dockyard. Um, Broke the chain. De gewaagde aanval maakte destijds een enorme indruk op de Engelsen. I think they were shocked at the Dutch audacity of the Dutch uh, fleet at the time. Een aanval die nog nooit eerder was gedaan. It, it certainly hadn't been anything that had been attempted before. De Engelsen ja, die hadden minimale verdediging en waren in feite weerloos. De ruiter vernietigde in één klap de Engelse vloot. They weren't had no crew on board them, they weren't armed with guns, sitting ducks, Absolutely. En als ultieme vernedering sleepte de ruiter het Engelse vlaggenslip terug naar de Republiek der Nederlanden. Well, the Royal Charles was taken. Um, and certainly six other ships were either lost, sunk or of burnt to the waterline. En dat waren de grootste schepen van de Royal Navy. Dus een heel significant attack en een heel significant impact. Een versiering van de achtersteven van dat schip... kunnen we nog altijd bewonderen in het Rijksmuseum in Amsterdam. En vandaar, voor het eerst in 350 jaar, is het weer terug op Engelse bodem. Het wordt tijdelijk uitgeleend aan het Nationale Maritieme Museum in Greenwich. Ik denk dat het heel symbolisch is dat deze laatste fragment... Of voor de bekende Britse historicus Andrew Lambert... is de overdracht van het Nederlandse pronkstuk een bijzonder gebaar. Het feit dat deze versiering door de eeuwen bewaard is gebleven... Ja, dat zegt wel iets over het belang van de historische gebeurtenis in 1667. De 1667 was een nationale humiliatie. Natuurlijk, voor de Engelsen was het een ultieme vernedering. Maar het feit dat de Nederlanders het nu uitlenen aan de Engelsen zegt ook veel over de gedeelde geschiedenis. Dit zijn nog steeds twee grootse zeemogende naties. Twee landen ook die model hebben gestaan voor democratie en goed bestuur in Europa. Dit pronkstuk staat dan ook niet langer symbool voor Engelse vernedering, maar voor rijke banden tussen twee landen die innig met elkaar verbonden zijn. En dat verbond vieren we vandaag. En dat pronkstuk waar Arjen het over heeft... dat zal vanaf april in het Nationale Maritieme Museum in Londen te bewonderen zijn. Tijdelijk, dat wel, want het Rijksmuseum wil het terug. Dan naar de sport. Tom van Teik, goedemorgen. Goedemorgen. Gisteren zei je al, de spanning zou hem zitten in Chelsea-Napoli. Ja. En dat klopt er helemaal. Zo hoort voetbal te zijn. Ja, het was een, dit had ik ook niet durven voorspellen hoor. Want het was een prachtige avond. En, en Chelsea met zijn oud-gediende uh, uh, ja, vocht als het ware voor zijn laatste leven. En wilde ook die ontslagen coach laten zien van uh, je had ons eerder op deze manier moeten laten spelen. En alle oudjes, Drogba scoorde, Terry scoorde, Lampard scoorde, de oude dagen herleefde. Napoli speelde prachtig, had ook de leiding kunnen nemen in het begin. Deed dat niet, kwam nog wel terug tot 2-1. Toen weer 3-1, verlenging. Nee, het was alles wat voetbal zo verschrikkelijk mooi maakt. Spanning tot de, de de aller, allerlaatste seconde. Toch nog een Engelse club bij de laatste acht van Europa. Real Madrid heeft gewoon zijn plicht thuis eenvoudig tegen de club uit Moskou. Maar Chelsea eh, gaat niet die Champions League winnen. Maar het was toch wel een hele mooie avond. En, en de, de ontploffing van vreugde eigenlijk, bij het eindsignaal bij de nieuwe coach, bij de spelers. Dat verraden ook veel over de frustratie van de afgelopen tien maanden. Maar het was een prachtige avond. Napoli hoeft zich niet te schamen. Heeft het geweldig gedaan in de Champions League. Maar Chelsea uiteindelijk door naar de laatste acht. Ja. Hey, en vanavond voetballen PSV aanzet en ja. Twente. Laten we maar gelijk even doorgaan naar de Europa League. De returnwedstrijden, drie wedstrijden onderuit te kijken, kan ik mij zo ja. voorstellen. Even naar um, uh, Twente. Twente tegen Schalke. Ja. Want thuis werd het 1-0, maar dat was e natuurlijk die omstreden strafschop. Ik kan mij voorstellen dat Schalke wel een rekening te vereffen heeft. Ja, dat is ook en dat wordt natuurlijk een, een, een volgepakt stadion. Uh, 1-0. Twente heeft ook nog een tijdje tegen 10 van Schalke gespeeld. Daarna durfde niet echt. Schalke durfde ook niet zoveel zullen vanavond moeten. Schalke is ook niet zo geweldig in vorm. Twente kun je ook niet zo heel veel ruimte ge geven. Twente heeft prachtige aanvallers. Dus ik heb toch wel goede hoop dat Twente kan overleven daar, maar dat het een hele, hele zware avond wordt. Dat is zeker. AZ gaat met 2-0 voor naar Italië. Dat is Europees gezien een uitslag die je over de streep moet kunnen brengen. En AZ heeft ons al zo vaak in positieve zin verbaasd met dat elftal. Worden ook niet moe, lijkt het maar. Spelen maar door, dus ook daar heb ik hoge verwachtingen van. En PSV, ja ik hoop dat die gisteren, en dat neem ik ook wel aan, naar Chelsea hebben zitten kijken. Want uh, ze zitten bij wijze van spreken in eenzelfde soort situatie. Er werd weer gelachen op de training. Nou is dat nooit zo moeilijk hoor. Nou, als een coach weg is wordt er altijd de dag erop een klein beetje geglimlacht weer. Want er ontstaat wat nieuwe 1. Energie. Maar PSV heeft ook wel een tegenstander van naam en faam. Valencia moet, een, een, moet met 2-0 winnen. Maar er zijn heel veel thuisclubs deze week in Europa die verrassende zaken hebben gedaan. En PSV, ja, het zal vooral belangrijk zijn hoe ze zich onder die hernieuwde coaches presenteren vanavond. Zijn er nog zeker niet uit. Maar drie Nederlandse clubs lijkt me wel wat veel van het goede. Twee zou al fantastisch zijn om okay. het morgen over te mogen hebben. Gaan wij daar morgen over praten inderdaad. Tom, tot dan! Joie gaan zo dadelijk praten over Syrië. De opstand is inmiddels een jaar oud, maar de greep van president Assad is nog ijzersterk. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, John Bakker. 21 files, 85 kilometer bij elkaar. Nog steeds wat minder dan gebruikelijk om deze tijd. Al te veel bijzonders is er, is er niet aan de hand. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven tussen Budel en Leende een file van 6 kilometer. Ook zes kilometer op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwoude. En na een ongeluk op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem... Tussen Beek en Velperbroek nog steeds 12 kilometer. Maar alle rijstroken zijn wel weer open. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is uh, kwart voor acht. Nederland gaat de oppositie in Syrië helpen met computers. minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken beloofde gisteren allerlei apparatuur... zodat de oppositie via internet verhalen naar buiten kan blijven brengen. En om het regime van Assad niet in de kaart te spelen... hield Rosenthal nog wat details achter. Roosentaal wil best vertellen dat Nederland de oppositie helpt met toegang tot internet... maar vooral niet hoe dat precies gaat en wat het kost. Te veel informatie verraadt de manier van werken. Als wij het hebben over fotoapparatuur, over internetapparatuur... over communicatieapparatuur in het algemeen dan is er voor, voor deskundigen, en die zijn er helaas aan de kant van het uh, verderfelijke regime van Assad... onmiddellijk duidelijk waar het zo ongeveer om zou kunnen gaan. En dat willen we voorkomen. Ja, maar ik mag er toch van uitgaan dat het niet een stelletje afgedankte laptops uit Nederland is. Het, het, is, het is iets waar ze daar echt wat aan hebben. Wij, wij staan voorop in de wereld waar het betreft uh, technologische apparatuur en alles wat eraan vast zit. En die stellen we ook nu ter beschikking. En daar, dat doen we omdat we vinden dat de oppositie in Syrië op dat, op dat punt het meest doeltreffend geholpen kan worden. En het interessante vandaag van mijn bespreking met de Syrische oppositie was dat zij zelf voorkwamen met het feit dat dat een van de meest doeltreffende methoden is om hen inderdaad te ondersteunen. Abrahim Miro woont in Nederland en is de woordvoerder van de Syrische oppositie. Hij is blij met alle hulp om het internet toegankelijk te houden zodat de verhalen over de wreedheden van Assad naar buiten kunnen blijven komen. Om eh, vrij eh, toegang te krijgen tot internet en om eh, de wereld te blijven laten zien... wat er eigenlijk op dit moment in Syrië gaande is. Daarbij is technische eh, assistentie nodig, technische middelen. Die communicatie moet gewoon beter. Ja, communicatie moet, moet, moet beter op dit moment. Is het, is het wel eh, op verschillende plekken in Syrië aanwezig, maar dat is niet genoeg. De wereld moet eigenlijk zien wat er eigenlijk op dit moment in Syrië gaande is... De vraag is of de hulp van Nederland afdoende is. Minister Rosenthal hoopt dat steeds meer Syriërs Assad in de steek laten en overlopen. En die overlopers krijgen dan van Rosenthal alle steun. Er zijn twee einddoelen. Het, e het eerste doel is het geweld moet stoppen. Het tweede doel is Assad moet weg. Hoe doen we dat? Met behulp van sancties, verdergaande sancties. Met het aanmoedigen van overlopers, diplomaten, militairen, veiligheidsmensen... Mensen uit het bedrijfsleven. En in de derde plaats met het verzekeren van de toegang tot het internet en tot andere communicatieapparatuur voor Syrische oppositie in en buiten Syrië. En zijn al die Syriërs ook welkom in Nederland? Als het daarom gaat, als het erom gaat dat er overlopers zijn, dan betekent dat, dat je niet alleen ze moet aanmoedigen om over te lopen, maar dan moet je ze natuurlijk, als ze overlopen, inderdaad de bescherming en de beveiliging bieden die daarbij hoort. Dus de deur van Nederland staat voor Syriërs, voor vluchtelingen wijd open. Die deur staat open voor overlopers die uh, het regime uh, achter zich laten. Mr. Roosendaal van Buitenlandse Zaken. En de wereld moet dus zien wat er gaande is. Daarom is toegang tot internet zo belangrijk. Ook de vredesbeweging IKV-Parks-Christi is een actie gestart voor Syrië. Jan Jaap van Oosterzee, van IKV-Parks-Christi, goedemorgen. Goedemorgen. Is dat inderdaad een goed idee het helpen uh, bij die toegang tot internet, het verstrekken van computers? Ja, dat klopt. Dat is inderdaad een goed idee. Um, hadden we hadden gisteren een gesprekje met die Abraham Niel, die u net gehoord heeft. En hij zei toen... Uh, met een met een machinegeweer, een, een handmachinegeweer... schakel je geen tank uit. Maar met een uh, filmpje op YouTube, met een, uh, met een iPhone... Uh, doe je wel iets tegen een tank. Oké. Okay. En Marcel zei het al, je bent zelf ook een actie begonnen. adopt a revolution, ja. adopteer een revolutie. Wat houdt dat in? Uh, het houdt in dat mensen... Uh, lokale, comité's, lokale burgercomité's in Syrië kunnen ondersteunen uh, met een geldbedrag. Ze hebben kleine bedragen nodig om iedere maand uh, te kunnen rondkomen... om hun campagnes en hun demonstraties te organiseren en vooral ook om te uh, communiceren. Uh -huh. Voor duizend euro ongeveer blijft zo'n comité uh, draaien een maand. Uh, we hebben er nu vier geannoteerd uh, samen met een Duitse organisatie die er tussen al veertig houd draaien en te houden ja. en we proberen het nog veel meer te krijgen. En u heeft het over burgercomités. Burger wat, wat zijn dat voor, voor organisaties? Ja, het zijn, het zijn lokale organisaties die je door heel Syrië hebt. Meestal hele jonge mensen, uh, vriendengroepjes, uh, studenten en studentes die hun boeken opzij hebben gelegd en de revolutie zijn uh, gaan. Zijn de mensen die de demonstraties organiseren. En die ook organiseren dat daar beelden van naar buiten komen. Ja, en u zegt, hun protesten verlopen voornamelijk vreedzaam. Hoe weet u dat zo? Want de indruk zou wel eens anders kunnen zijn. Ja, nou, we kennen de mensen. Uh, we kennen de mensen die het organiseren. Zeker de, de mensen die een uh, soort, soort paraplu-organisaties voor die comités vormen. Hoe kent ken u die dan? Die, die, nou ja, we werken al heel lang in Syrië uh, als ikv Die We hebben altijd... Geprobeerd met mensen die daar heel voorzichtige uh, initiatieven ondernemen om ideeën over geweldloos verzet, geweldloos actief voeren. te verspreiden. En we zien nu plotseling dat die mensen. en de mensen die hun boeken gelezen hebben, hun artikelen gelezen hebben. enorm uh, in opkomst zijn in dit soort soort comité's. Hm. Dus we hebben hopelijk een beetje bijgedragen aan het verspreiden van dat soort ideeën. En, er zijn contacten mee, nog steeds. Dat gaat dan via, uh, meestal via CRS in Ballingschap. Uh, mensen die dus gisteren bij Rosenthal en bij ons op bezoek waren. Um, en daardoor kunnen we een beeld houden van wat er gebeurt. Natuurlijk sluiten we onze ogen er niet voor dat er ook geweld gebruikt wordt. In ja, want dat gebeurt plaats... ook, hè? Ja. ja, in de eerste plaats door uh, mensen die, um, die overgelopen zijn. Militairen die weigeren op een... Uh, Landgenoten te schieten, ja. maar zich wel willen verdedigen. Um, en er zijn natuurlijk ook groepen die, die militanten geweldwaardiger zijn. Ja, maar, maar u, gelooft, u, de zet de... In op, u zet in op een vreedzaam protest. Ja. Aan de andere kant denk ik dan, we zijn nu al een jaar verder. Er zijn vele doden verder ook. Uh, ja, waarom gelooft komt. u dat het verzet van binnenuit vreedzaam toch effect zal hebben? Nou ja, het is, het is de beste kracht om op te gokken. We hebben eigenlijk. We weten natuurlijk helemaal niet hoe het gaat lopen. Het is een ongelooflijk ingewikkelde situatie. Maar je weet, uh, en we hebben ook niet een, een oplossing voor handen waar we kunnen als we dit nu doen, dan is het over een maand afgelopen. Nee. Uh, maar we, denken wel, we weten wel zeker dat dit de groep is waar een, een vrije en vreedzamer Syrië in de toekomst het van moet hebben. Okay. Uh, mensen die geloven niet in het gebruik van geweld. Misschien wel vertrouwen op die, uh, die uh, disserteurs om zich te laten verdedigen. Dat, uh, dat moet je ook respecteren. Ik kan me ook voorstellen. En mensen die ook een, een, een agenda hebben voor een, ja, een Syrië voor alle Syriërs. En Dank. niet voor één groep. Oké, okay, Jan en, van Oosterzee. Ja, ik wil dat hier ja. graag bij laten, meneer Van Oosterzee. Okay. Vind u dat goed? Ja, ja, Dank u van Vredesbeweging IKV Pax Christi. Het NOS Radio En Journaal Media Overzicht. Veel aandacht voor de busramp in Zwitserland. De meeste ochtendkranten openen daarmee. België in shock na busramp, koppen in Nederlands dagblad en de Volkskrant. Tranen om kinderen, zegt de Telegraaf... die net als het AD een grote foto van de gecrashte bus plaatst. De Belgische omroep VRT zegt dat de ouders zometeen na acht uur... hun overleden kinderen mogen zien. Ze moeten dan ook officieel identificeren. Burgemeester van Veldhoven van Lommel gaat ervan uit... dat de lichamen dan worden vrijgegeven. Belgische krant Het Laatste Nieuws houdt een live blog bij op de website. Daarin wordt de bezoeker op de hoogte gehouden... van de laatste ontwikkelingen in Zwitserland en Lommel. Verder in de internationale media veel aandacht voor Syrië. Het is precies, we zeiden het al een jaar geleden... dat de eerste grote demonstratie plaatsvond en dat ook de slachtoffers vielen. Britse kant The Guardian heeft geheime e-mails van president Bashar al-Assad in handen. Guardian is ervan overtuigd dat ze echt zijn. Uit de mails blijkt dat de Syrische president adviezen van Iran opvolgt... Ook laten ze zien dat hij de beloofde hervormingen niet serieus neemt... en ondertussen besteedt zijn vrouw een fortuin aan juwelen en meubels. Assad maakt gebruik van een vals account... om muziek en apps van iTunes te downloaden. En hij deelt muziekclipjes met zijn vrouw. Hoe gezellig. De e-mails zouden zijn gehackt door oppositiedelen in Syrië. Het gaat om berichten die tussen juni vorig jaar... en februari dit jaar zijn verstuurd. Op de website van Al Jazeera staat dat de troepen van Assad... tot diep in de stad Dera zijn gekomen. De stad waar de grote protesten vorig jaar begonnen. Eerder meldde het Saoedische pers... Bureau SPA, dat Saoedi-Arabië de ambassade in Syrië ook heeft gesloten. Dan naar Spits, uh, Nederlandse krant. Nederlandse spoorwegen houden personeel in de gaten... dat gebruik maakt van sociale media, zoals Twitter. Uh, zo werd een kioskmedewerker op de vingers getikt... omdat hij had getwitterd dat zijn koffermachine stuk ging... tijdens al die winterproblemen, weet u nog? Een conducteur kreeg van drie verschillende managers... een waarschuwing over het plaatsen van tweets. NS wil niets loslaten over hoeveel werknemers bestraffend zijn toegesproken. In de richtlijnen van het bedrijf zegt de NS... probeer je vooral positief uit te laten. Nou, dat kan wel eens lastig zijn. De Amsterdamse zender AT5 blikt vooruit op de eerste zittingsdag... in de zaak over een doodgeschopte voetbalfennen. Amateurvoetballer zou in december een bejaarde toeschouwer... een fatale schop hebben gegeven. De speler had eerder een rode kaart gekregen... en zou boos zijn geworden op de toeschouwer. De OM meent dat de voetballer de bejaarde man... opzettelijk van het leven heeft beroofd... door het uitdelen van een flying kick. Het Amerikaanse persbureau meldt nog... EP meldt nog dat het werelds lelijkste hond is overleden. <lacht> Hij heette Yoda. Ach. Nou, dat weet u het wel. Hij was trouwens niet groen